7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Senaat voor verhoging AOW-leeftijd. Prestatie-eindexamenkandidaten beter dan verwacht. En kapitein Costa Concordia biedt verontschuldigingen aan. De AOW-leeftijd gaat vanaf volgend jaar omhoog. Na de tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een geleidelijke verhoging naar 67 jaar.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 In de meeste verkiezingsprogramma staat dat verhoging van de AOW-leeftijd onvermijdelijk is. Eindexamenkandidaten hebben dit schooljaar beter gepresteerd tijdens de centrale eindexamens dan de leerlingen van vorig schooljaar. Dat is een voorlopige conclusie van het ministerie van Onderwijs. Op alle schoolsoorten zijn er gemiddeld hogere cijfers behaald. Sinds dit jaar moeten leerlingen gemiddeld een voldoende op het centraal examen halen. Vooraf werd gevreesd voor een enorme toename van het aantal gezakte leerlingen. De cijfers voor het schoolexamen waren wel slechter. Maar over het geheel is het aantal geslaagde kandidaten met maar 1,8 procent afgenomen. Minister Van Bijsterveld is blij met de cijfers en complimenteert alle leerlingen en docenten. Mitsubishi verkoopt Netcar voor het symbolische bedrag van 1 euro aan VDL. In het akkoord is volgens persbureau Reuters vastgelegd dat bij de autofabriek in Born geen banen verloren zullen gaan. Bij Netcar werken 1500 mensen. Als de plannen doorgaan zal BMW in de fabriek in Limburg minis gaan bouwen. De vraag naar die auto's is groot waardoor de productie moet worden opgevoerd. Mitsubishi blijft tot 1 januari eigenaar van Netcar. Daarna neemt VDL in Born de touwtjes in handen. De 1500 medewerkers van Netcar krijgen hun salaris doorbetaald totdat het nieuwe bedrijf opengaat. Dat gebeurt in de loop van 2014. Om de zorgkosten te beperken kunnen we zonder problemen zeker 15 ziekenhuizen dicht. Dat zei de bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ in het ncrv VTV-programma Altijd Wat. Hij zei dat er geen wachtlijsten ontstaan als er bijvoorbeeld een ziekenhuis in Amsterdam wordt gesloten. De bestuursvoorzitter van het AMC in Amsterdam is het daar misschien wel mee eens. Maar vraagt zich af waarom zorgverzekeraars dan nog wel met alle ziekenhuizen contracten afsluiten. Volgens CZ is ook winst te behalen door sommige behandelingen niet meer uit te voeren. Ziekenhuizen zouden soms kiezen voor het geld en niet voor het belang van de patiënt.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 De Amerikaanse staat Texas gaat de procedure aanpassen waarop de doodstraf wordt voltrokken. De ter dood veroordeelden zullen vanaf nu maar met één dodelijk middel worden ingespoten, omdat justitie in Texas door de voorraden injectievloeistof heen is. Tot nu toe werd de doodstraf in Texas voltrokken met drie injecties met verschillende middelen. Vorig jaar al raakte Texas door de voorraad heen van een ander dodelijk middel, omdat de producent om ethische redenen stopte met het produceren ervan. Texas is de staat in Amerika waar de meeste executies worden voltrokken. Sinds de herinvoering van de doodstraf in 1982 zijn daar ruim 480 mensen geëxecuteerd. Entertainmentbedrijf Disney beschuldigt Noord-Korea van het schenden van auteursrechten. Afgelopen weekend werd bekend dat er bij een concert ter ere van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un Disney figuren waren te zien. Enkele dansers waren verkleed als Mickey Mouse en Winnie de Pooh. Terwijl op de achtergrond beelden te zien waren van Disney-films als Sneeuwwitje en Bellen en het Beest. Disney zegt dat er geen toestemming was verleend voor de vertoning. Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat Noord-Korea moet voldoen aan de internationale verplichtingen. En zich moet houden aan eigendomsrechten. Het ministerie erkent dat het er verder weinig tegen kan doen. Aangezien Washington en Pyongyang geen diplomatieke relaties onderhouden. Dan is weer nog flink wat buien met kans op onweer. Het wordt 18 of 19 graden. Morgen bewolkt en wat droger, dan wordt het maar 16 of 17 graden. En vrijdag en zaterdag is het bewolkt en regenachtig. ANDW verkeersinformatie Het is behoorlijk druk richting Amsterdam op de A7. Daar staat al 12 kilometer richting Zandam. Tussen Permanent Noord en knooppunt de Zandam. En die file sluit aan op de A8. Daar staat richting Amsterdam 5 kilometer... tussen de knooppunten Zandam en Koenplein. Op de A9 richting Amstelveen. 2 kilometer bij knooppunt Raasdorp. En door Brexvermede zit file rijdt op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen Heteren en knooppunt Ewijk 3 kilometer.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 Met Marcel Oosten. Goedemorgen. De rechter in Den Haag doet zo uitspraak... over de omstreden langstudeerboete. In Egypte woedt een machtsstrijd. Wie er op dit moment de baas is of lijkt... vertelt Sander van Hoorn, onze correspondent. En de politie Utrechter lost een kunstroof op. Ja, na dertien jaar zijn uh, vijf waardevolle werken van Hollandse meesters terecht. Het zijn onder meer schilderijen van Jan Steen, Jan van Gooyen en Salomon van Ruisdaal. Voortvoerder Thomas Aling van de politie Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u de schilderij op het spoor gekomen? Nou, dat is door een goede samenwerking en uh, dat is voornamelijk ook door Christies. Want ze zijn uh, na 13 jaar ingeleverd bij Christies, als één stuk. Het Veilinghuis? Het Veilinghuis Christies, inderdaad. En uh, die rookonderraad, die heeft contact gezocht met de politie Amsterdam... en die zag dus dat het om een diefstal ging, of een overval destijds, uh, in... Beeld over. Nou, en toen kwamen ze bij ons uit. Nou, wij zijn te gaan onderzoeken, uiteraard. Verder onderzoeken. En we hebben vervolgens drie verdachten kunnen aanhouden. Uh, ja, goed, daarover straks meer. Uh, ik neem aan dat als dat soort schilderijen gestolen worden. dat ze ergens uh, te boek staan als gestolen met afbeelding erbij. Ja, dat klopt. Die staan uh, inderdaad als uh, gestolen te boek. Nou, in, in die zin, Christie, die ruikt natuurlijk ook. Uh, die, die ziet dat. Die ja. denkt, hé, hey, deze stukken. die staan als gestolen te boek. Maar daarvoor zien ze al van, nou volgens mij klopt dat niet. Een aantal signalen van degene die het uh, stuk aanbood. Dachten ze, nou hier uh, zit iets niet goed. En uh, die hebben het juiste gedaan en de politie gewaarschuwd. Ja, het klinkt een beetje alsof u daar verheugd, Maar ook verbaasd nog over bent dat een vellinghuis uh, zo goed reageert. Nee hoor, ik, ik ben vooral verheugd van het werk. Dat, eh, want zo moeten we de misdaad oplossen met ja. elkaar. Um, en um, zij, zij heeft gedaan wat ze moest doen, Christies. Goed. Hoe werden ze destijds uh, gestolen? Uh, er is een overval geweest in een woning in Beeldhoven. Er woonde daar een oude dame. Twee mannen zijn er naar binnen gekomen. Hebben de vrouw uh, behoorlijk mishandeld. Het was echt een grove overval. En toen hebben ze daar die stukken vervolgens meegenomen. Goed. En wie zijn de mannen die u heeft aangehouden? Uh, dat zijn de verdachten uh, in, in deze zaak. Of ze betrokken zijn geweest bij deze overval is nog onduidelijk. We hebben ze natuurlijk uh, daarover in de verhoor. Feit is dat uh, zij wel uh, aangetroffen zijn bij deze personen. Deze mensen hebben connecties met die schilderijen. En wij gaan natuurlijk verder kijken wat hun aandeel hierin is geweest. Ja. Ze hadden ze in bezit of bij zich? Of in huis? Uh, ze zijn bij huiszoeking aangetroffen. En overigens uh, bij deze personen troffen we ook nog uh, een behoorlijke hoeveelheid hasje aan: 18 kilo. En uh, 27.000 ecstasy pillen. Dus ja. ...kunst en um, verdovende middelen. Ja, kennelijk ging dat bij deze mannen samen. En dan zijn er nog twee mis, uh, twee vermis, twee van die schilderijen. Hoopt u die ook nog te vinden? Ja, we hebben gisteren, altijd, gisteren in Duitsland de laatste verdachte, denken wij, aangehouden. Um, we hoopten daar die twee laatste stukken nog te vinden. Helaas is dat niet het geval. Nou, deze meneer die komt zo snel mogelijk naar Nederland om uitgebreid gehoord te worden. En we hopen natuurlijk ook dat we deze stukken terug kunnen krijgen... Uh, want ja, het zou het mooiste zijn als ze ze alle zeven binnen hebben. Precies. En dan blijkt toch dat dit soort kunst... Uh, want ze hebben ze dus al dertien jaar moeilijk te verkopen is. Ja, het is moeilijk. Er is de smet op natuurlijk. En uh, ja, je moet altijd bij een professionele instantie terecht... in veel gevallen om vervolgens weer de zaak te kunnen verkopen... om geld ermee te kunnen verdienen, want daar gaat het natuurlijk om... Ja, en um, dit blijft altijd bij heel veel mensen bekend... dat dit gestolen stukken zijn. Dus het is uh, een lastig product om te verkopen... Gelukkig dan maar, en daardoor is het ook weer boven water gekomen en kunnen we het terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar. Goed, uh, leeft die trouwens nog, die mevrouw? Nee, de mevrouw helaas niet. Die is uh, begin van dit jaar overleden. Dat is erg jammer. Het is mooi geweest om te horen dat deze stukken weer terug uh, zijn gekomen. Maar ja, goed, uh, een andere naam bestaande vindt het ook erg fijn natuurlijk dat ze terug zijn. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Thomas Arling van de Politie Utrecht, dank u wel. Werkgevers in de bouw die kunnen stevige boetes tegemoet zien... als hun bouwvakkers zich onnodig overbelasten bij het werk. Arbeidsinspectie gaat hier vanaf 1 september extra op controleren. Doel is zorgen dat meer bouwvakkers gezond hun pensioen halen. Verslaggever Karen Alberts vergezelde arbeidsinspecteur Marusha Bonsen... naar een bouwplaats in Volendam. Korte broek aan, want het is warm. Ook een helm op, want ja, dat is verplicht nu eenmaal op de bouw ja. en nu staat te metselen. Ja. Hoeveel stenen zijn er vandaag al door uw handen gegaan? Enig idee? Ja, oh, 700 denk ik. 700? Ja. ja en één steen is sinds zwaar, maar ik kan me voorstellen een heleboel stenen achter elkaar. Dat, is, ja, dat voel je wel. Dat zijn we aan gewend, hè? Dus. Heeft u klachten? Van iets? Uh, nee, valt mij. Ja, het koud weer is, dan knieën. Maar dan heb ik ons last van mijn rest niet. En de rug? Nee, dat valt mij. Gelukkig niet. Ja, ik begreep dat 38% van uw collega's heeft rugklachten, om het zo te noemen. Dat zou uh, wel kloppen, ja. ja. Marusica Bonsen van de inspectie. Waarom maakt de arbeidsinspectie hier zo'n punt van? Uh, zo'n 60% van de mensen die in de bouw werken... die geven aan dat hun werk zwaar is. Als je kijkt naar het ziekteverzuim... dan is de helft van de mensen die ziek worden... Wordt ziek door lichamelijke klachten als gevolg van het zware werk. Uh, mensen vallen inderdaad vroegtijdig uit. En We hebben nu een project inspectie uh, fysieke belasting omdat we graag willen dat de mensen ja, langer en vooral gezond kunnen blijven werken. En ook buiten hun werk nog gewoon gezond kunnen blijven leven. Wat we hier zien is een, uh, een mooie console waardoor ze wat lager staan dan de, dan de stijgenvloer, Waardoor ze hun uh, specie en hun stenen van een goede grijphoogte kunnen pakken zonder toe verbukken. Uh, dat is een van de maatregelen die je kunt treffen. Het is ook een van de inspectiepunten die wij dit, uh, dit jaar hebben in ons inspectieproject. Wat ziet u als inspecteur als u bij andere bouwplaatsen rondkijkt? Nou ja, even gauw dit willen doen. Of uh, nou ja, het verplaatsen van een metselkuip vol specie. Zo'n uh, metalkuip is dan zwaarder dan 25 kilo. Die mannen doen dat toch gewoon even in hun eentje. Even snel verplaatsen, niet aan een collega vragen om, dat, uh, om mee te helpen. Waardoor we wel dus fysieke belasting hebben. En vandaag geen probleem, morgen geen probleem. Maar al ja, wel. Dat soort dingen komen we tegen. We komen ook wel tegen dat, uh, dat er hulpmiddelen wel aanwezig zijn... maar in de bus staan. Of dat er niet uh, voldoende uh, voorlichting instructies gegeven... over hoe ze die hulpmiddelen op een goede manier kunnen, kunnen gebruiken. Wat gaat er dan gebeuren? Per 1 september, op het moment dat wij overtrainingen zien... met uh, fysiek zwaar werk... Dan kan er direct een boete worden uitgedeeld. Hoeveel? 3600 euro. Zo. Ja. Per, uh, en als je op één bouwplaats 10 verschillende dingen ziet. Het hebt dan ook tien boetes? Uh, het is per, per overtreding. Nou is het vaak wel zo, wie zien we de wetselaars? En uh, verderop is een andere onderaannemer met, met de lijnblokken bezig. Dus dat, we zullen misschien wel tien uh, overtredingen zien. Maar vaak is dat van verschillende werkgevers. Maar het, het bedrag, 3600 euro, is inderdaad een heel pittig bedrag. Geeft ook aan hoe belangrijk en hoe, hoe ernstig eigenlijk de zaak is wat betreft fysieke belasting. Goedendag. Hoe zit het met uw gezondheid? U bent nog jong, zo te zien. Dat klopt. Ik ben 27 uh, jaar. Al rugklachten? Onder in de rug vaak. En, uh, al vaak, maar als, als ik last heb, dan onder in de rug. Maar ja, je moet toch altijd tillen. En ze zeggen wel, uh, 25 kilo uh, is het maximale. Maar dat hou je, dat, sommige dingen, kunnen kun niet anders. Dat moet gewoon zo. En, uh, dat, je moet gewoon je werk doen. En vooral nu. Ja, en dan, wat als u echt uh, rugklachten heeft, wat doet u dan? Ja, of een dagje thuis of uh, pillen eten, zeg maar. Rug voor de rug, ja. Dat, dat. Je moet, uh, ja, dit, dit is gewoon zo. Daar kun je niet veel van doen. Ja, u bent nog een twintiger, maar, maar durft u een inschatting te maken? Gaat u het redden tot 65? Dat haalt, dat haalt niemand. Dat is gewoon zo. Dat haal je niet. Karen Albert op de bouwplaats uh, vandaag. Dus arbeidsinspectie gaat daar strenger controleren... want bouwvakkers hebben een te hoge werkdruk en doen nog te zwaar werk. Zijn trouwens vanochtend ook op het platteland, want boeren gaan voedselbanken helpen. De verkeersinformatie nu. John Sahoka. 29 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op dit moment op de A7 naar Zandam. Daar staat tussen Purmeret, Noord- en Kloopend Zandam een file van 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. In Egypte is er al geruime tijd ruzie tussen het leger en de moslimbroeders. En nu worden ook de rechtbanken bij het conflict betrokken. Dat is een probleem voor de jonge democratie. Want als je de wet niet hebt om op terug te vallen, wat dan nog wel? Correspondent Sander van Horen. Sander, een complete verwarring in Egypte. Ja, nogal ja, want uh, die grondwet waarvan je zou denken die is heilig, dat staat boven alles, die wordt nu onderdeel van het spel. En dat heeft allemaal te maken met dat parlement. Hè? Uh, het constitutioneel hof, dus de rechtbank die toetste aan de grondwet, die had besloten dat dat parlement niet op de juiste manier gekozen was. En de president heeft in feite die beslissing naast zich neergelegd. Nou, ja, dat weten we allemaal, het parlement is zelfs korte tijd bij elkaar geweest. En gisteravond heeft het constitutioneel hof dus heel hard teruggeslagen en gezegd, ja de president die had dat nooit mogen zeggen en nu zit je dus met het probleem dat de gekozen president het ene zegt en de commissie die toetst aan de grondwet die zegt het andere en niemand in Egypte weet op dit moment hoe je uit die situatie moet komen. Het is een constitutionele crisis waarvan volgens mij in geen enkel land uh, dit ooit aan de orde is geweest. ja maar Wat zal de president doen uh, Morsi? Want hij mag dus de uitspraken van het constitutioneel hof niet naast zich neerleggen zoals jij net vertelt, maar ja zal hij zich daaraan houden? Ja, nou ja, dat, kijk, of die dat niet mag, dat, dat is nog maar de vraag. Kijk, uh, de, de, het land is naadloos verdeeld. 50-50, de ene helft zegt de, andere, de president heeft de hoogste macht... en de andere helft zegt de grondwet heeft de hoogste macht. En uh, de uh, moslimbroederschap, hè, dat is de partij van uh, de president... die zegt het is onderdeel van een politiek spel. En voor een deel hebben ze daar wel een punt, hoor. Want je moet bedenken, de, uh, het constitutioneel hof, uh, ook andere rechtbanken... de rechters die daarin zitten, die zijn benoemd in de tijd... dat Mubarak nog aan de macht was, dus heel veel rechters, die zijn op zijn hand. En het probleem van wat de Molsteren nu doet... door dat spel zo hard te spelen en zich zo hard tegen de grondwet te keren... is dat de grondwet dus eigenlijk onderdeel wordt van het hele spel. En heel veel... Egyptische commentatoren die krabben zich achter de oren... en zeggen, kunnen we nou nergens zeker meer van zijn? En commentatoren doen dat, maar ook heel veel belangrijke politici... heel veel Kamerleden ook, die zeggen... ja, die president die is nu zijn hand toch wel aan het overspelen. Die is nu toch wel te hard te keer aan het gaan. Want als je de grondwet niet meer hebt in een land om op terug te vallen... wat heb je dan nog wel over? Mm, um, maar goed, dan moet een, grondwet, een nieuwe grondwet komen. Democratisch, tot, worden. Ja, ja, precies. democratisch moet dat tot stand komen. Maar, maar hoe... Hoe kan dat? Ja, het zijn lastige vragen. In zo'n situatie, hè? Te... <laughs> ja. ja, precies. Nee, in, in zo'n situatie, hoe kon je dan uh, praten over een nieuwe grondwet? Uh, du uiteindelijk is, is alles politiek geworden in Egypte en uiteindelijk is de oplossing dus ook een politieke, want de rechtbanken, daar wordt dus niet meer echt naar geluisterd, dat zie je nu al. En uh, de enige oplossing, lijkt mij, is als die twee Kemphanen die elkaar uh, uh, bestrijden om de macht in Egypte, het leger aan de ene kant en de moslimbroederschap aan de andere kant, als die uh, de koppen bij elkaar steken, en als wijze personen bij elkaar gaan zitten en zeggen... oké, okay, we komen er niet uit. Juridisch komen we er niet uit. We moeten een nieuwe grondwet schrijven. Laten we dat gewoon met z'n tweeën gaan doen. Laten we daar een wijs besluit over nemen. En dan zien we wel hoe we daar vandaan verder gaan. Ja. Dan zou je een soort nationale eenheid moeten hebben. Maar goed, het leger, cies, het leger ja. is geen politieke partij. Voelen beide partijen daar dan iets voor? Uh, op dit moment nog niet, maar uh, ik denk dat uh, de, de situatie in Egypte... compleet onduidelijk is en dat uh, uh, uh, uiteindelijk men dus zal zeggen... we moeten hier een weg uh, naar voren kiezen, want de bevolking die kijkt daarnaar... En, Volgens mij snapt niemand het meer in Egypte. Volgens mij uh, begint er ook een soort boosheid te ontstaan... waarbij je nog altijd moet bedenken dat van die miljoenen Egyptenaren... heel veel mensen uh, het hoofd niet boven water kunnen houden. Die hebben moeite om brood te kopen. Die staan uh, dagelijks in lange rijen om gas te kunnen kopen. Die hebben een president gekozen. Die hebben een grondwet waarvan ze dachten dat die heilig was. Die kijken naar de politiek en die zeggen... heren, los het alsjeblieft op. Val ons hier niet mee lastig. En ik denk uiteindelijk dat de moslimbroederschap de president... En het leger aan de andere kant dat ook zullen zien. En hopelijk dat ze dan inderdaad die wijze besluiten zullen nemen. Sander van Horen, onze correspondent over de situatie in Egypte. Dankjewel, Sander. Vanaf tien uur wordt de uitspraak verwacht van de rechtbank in Den Haag. In de zaak die studenten hebben aangespannen tegen invoering van de langstudeermaatregel. Oftewel de langstudeerboete, zoals de studenten het zeggen. Vijf vragen daarover. Wat is de langstudeerboete? Iedere student mag over de bachelor en over de master... één jaar langer doen dan het aantal jaren dat de bachelor of master duurt. Is de student snel, dan betaalt hij het wettelijk collegegeld. Ruim 1700 euro. Maar doet de student al langer over dan dat extra jaar... dan moet hij een boete betalen. De langstudeerboete. Het is een boete van ruim 3000 euro. Voor wie geldt een langstudeerboete... Die geldt voor alle studenten. Voor voltijdsstudenten, deeltijdstudenten en mensen die studie en werk combineren. Alle studiejaren sinds 1991 tellen mee. Er is berekend dat er eind vorig jaar op papier 78.000 langstudeerders waren. Dat is ruim 15 van het totale aantal studenten. Hoe lang moet die langstudeerder blijven betalen? Voor elk jaar dat de student uitloopt na dat extra jaar moet hij extra betalen... Dus elk jaar bovenop het college geldt een boete van 3000 euro. De boete wordt berekend per maand. Dus als een student na drie maanden klaar is met zijn studie... krijgt hij over de overige negen maanden van dat jaar het boetegeld terug. Het interstedelijk studentenoverleg, de Landelijke Studentenvakbond... en de Landelijke Kamer van Verenigingen... hebben een rechtszaak aangespannen tegen de langstudeerboete. En vandaag doet de rechter uitspraak. Waarom deze rechtszaak? De studentenorganisaties willen dat de langstudeerboete helemaal van tafel gaat. Ze zijn boos, omdat er bijna geen uitzonderingen op de regel zijn. De organisaties willen dat er een uitzondering komt voor deeltijdstudenten, omdat die onevenredig hard worden gepakt. Ook vinden ze het niet eerlijk dat mensen die al studeren opeens met deze nieuwe regels te maken krijgen. De regering wil via de boete geld binnenhalen en het studierendement verhogen. De langstudeerboete zou in september van dit jaar in moeten gaan. Studentenorganisaties zijn tegen, maar hoe kijkt de politiek tegen de boete aan? Uit de conceptverkiezingsprogramma's van de verschillende partijen... blijkt dat een ruime meerderheid van de partijen de boete wil afschaffen... nog voordat die is ingevoerd. Alleen de ChristenUnie is voor. CDA, SGP en PVV reppen in hun programma niet over de boete. De zes andere partijen willen van de langstudeerboete af. Ook de VVD van Mark Rutte is tegen. Zo blijkt uit deze woorden van lijsttrekker Rutte... Maar daarnaast verschuiven we ook in het onderwijs. Bijvoorbeeld het invoeren van een sociaal leestelsel, waardoor we van die gehate langstudeerdersboete af kunnen. Als premier verdedigt Mark Rutte de invoering van de langstudeerboete. Maar als lijsttrekker van de VVD heeft hij er dus geen goed woord voor over. De rechtbank doet vanochtend om tien uur uitspraak. We zijn erbij bij die uitspraak. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is daar, hoort u, zodra die er is... Slaggever Menno Remij is trouwens vanochtend in de kop van Noord-Holland... in Nieuweniedorp. Menno, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Waarom ben je daar? Ik sta te kijken naar uh, melkpakken zeg maar, die gevuld uh, worden van die koeien... van uh, ik zei nog zo geen bommetje uh, en ik denk dat iedereen dan weet uh, wat ik bedoel. Uh, uh, zijn het blaakoppen trouwens? Nee, het zijn geen blaakoppen, Het zijn holsteins en ja. nou dat, dat is een intro wat verder nergens over gaat... want daar gaan we het niet over hebben over die koeien... Uh, het gaat over iets heel anders. Die koeien, die eten uh, niet alleen gras, zoals hier bij de stal ligt. Uh, en en oh, ja, iets van gemalen, iets wat in, in de voerbak ligt, weet niet wat het is. Precies, dat is, uh, raapstroot. Dat is de raapstroot. Ze eten ook wel wortelen, kool. Ik sta hier trouwens met sien schenk van uh, LTO Noord, uh, de voorzitter. Uh, en daar gaat het om, om die groenten die jullie hier aan de beesten geven... dat kunnen we ook gewoon eten. Zeker. Dus uh, vaak zijn dat hele goede producten... die niet onderdoen voor datgene wat in de supermarkt ligt. Maar soms heeft het niet de juiste vorm of de juiste maat... of is het niet geschikt uh, om uh, naar de supermarkt te leveren. Is kwalitatief prima. Uh, ik eten mijn koeien ook heel graag op. Uh, maar is soms wel zonde. Nou. En dan is het eigenlijk jammer dat mensen die toch moeite hebben... om het te kunnen betalen, uh, zeg maar, daar geen gebruik van kunnen maken. En dus, wat gaat er gebeuren? Uh, niet alleen uh, meneer Schenk hier... Maar alle boeren van LTO Noord, wat gaan die doen? Nou, wij proberen in ieder geval boeren te interesseren die dat type producten over hebben. Vaak zijn het toch plantaardige producten. Eh, om die in contact te brengen met de voedselbanken. Wij hebben 150 afdelingen, er zijn 140 voedselbanken. Om te kijken of daar een match gemaakt kan worden. Als er iets over is, goede, gezonde producten. Om die toch in de richting van de voedselbank eh, te brengen. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de problematiek van de allerarmsten in dit land. Dus de wortelen die klaarstaan voor deze koeien, die gaan dan niet naar deze koeien, maar die gaan naar de voedselbank. Nee, maar soms is er echt zoveel dat er aan het eind van de rit ook nog wel genoeg overblijft om mijn koeien van te voeren. Ja. Kijk, het is wel zo dat wij hopen, wij produceren voor een markt, dat het zo min mogelijk gebeurt. Je probeert het natuurlijk altijd te verkopen voor een prijs waar je je brood mee kan verdienen als boer. Dat is het uitgangspunt. Maar soms als dat niet lukt, dan gaat het nu naar de koeien en een stuk daarvan zo heel goed naar de naar de allerarmste in het land kunnen. En dan hebben we het over aardappels, uh, wortelen. Peen, wortelen. Uh, kool vaak hier in dit gebied. Het is soms ook gebiedsgebonden. Ja. Maar er zijn ook producten die soms over zijn... Uh, die niet voor de koeien kunnen. Tomaten bijvoorbeeld. Maar dat zou wel naar de voedselbank kunnen. En, en, en die koeien leveren die nog wat op? We hadden altijd de melkplas, mm, ja. de boterberg. Nou, nou ik, zeg maar, ik, ik, ik ben heel eerlijk. Ik heb het afgelopen jaar uh, niet mogen mopperen met mijn koeien. Mijn koeien overigens ook niet. Uh, dus het is een redelijk jaar geweest. Op dit moment is het iets minder. Uh, maar uh, staat niet in verhouding tot de problematiek van een aantal tuinbouwgewassen. Uh, uh, uh, om een voorbeeld te noemen uien, wat ja. je dan weer niet aan koeien mag voeren, uh, was, op, was een hele periode niet voor nul cent te verkopen. En dan, dan kost dat in de supermarkt 80 cent. Dan zeggen wij, hebben wij daar moeite mee, zeg ik dan maar. Ja. Maar uh, als het dan over is, probeer het dan ook zo maatschappelijk verantwoord op een goede plek te brengen. Het is niet iets wat morgen al gaat gebeuren. 14 juli, dat is zaterdag, wordt het allemaal gepresenteerd... tijdens het oogstfeest in Amsterdam. Ik zien dat ze daar een oogstfeest hadden, maar dat hebben ze echt. En dan in het najaar, dan moet het allemaal uh, zijn uh, beloop krijgen. We gaan zo meteen eens kijken bij de Voedselbank in Alkmaar... of er, er behoefte aan is. Ga je volgen, Menno Reemeyer vandaag dus. In noord holland bij de Voedselbank, straks tenminste. Oh. Het is straks bij de verkiezingen onherroepelijk een thema. Europa. Krijgt Brussel meer macht of keren we ons juist van Europa af? In de aanloop op 12 september zoekt correspondent Tijn Sade naar het Europa-gevoel van de Nederlanders in het Europees parlement. Ze werken daar samen met geestverwanten uit andere landen. In de derde aflevering van een serie dubbelportretten... CDA Corinne Wortman en haar Duitse christendemocratische collega... Michael Galer van de CDU. president. Onze ondernemers lopen tegen vele obstakels op. Onze Thank interne ma much. markt moet praktijk worden. Dank Thank u wel. You, Corine Wortman, Europarlementariër voor CDA. Het sentiment van uh, uh, wij hebben meer te winnen zonder Europa dan met Europa. Hè, dat fabeltje, want daar klopt helemaal niks van. Uh, in Nederland klinkt dat uh, veel sterker door. En is dat sentiment veel meer, ja, breder ook uh, uh, verspreid. We zijn een beetje verbaasd, want we Nederland kennen als een open, liberale en uh, progressieve land. En het was uh, een, een, een negatieve verrassing een paar jaar geleden, deze ontwikkelingen. Michael Galer van het CDU... Waarom spreekt u eigenlijk zo goed Nederlands? Uh, ik luister aan de mensen en mijn Nederlandstalige collega's, Nederlandse collega's en dan is het vanaf Duits niet zo moeilijk uh, naar Nederlands. Uw politieke vriendin, Corine Wortman, uh, die zegt, ja we hebben toch wel vaak onze Nederlandse situatie de laatste jaren uit moeten leggen aan bijvoorbeeld u, aan de Duitse collega's. Ja, dat, een, dat bepaalde populisten een kans hebben om uh, een belangrijke functie in het parlement en in de Steun of niet steun van de regering te nemen. En dat is echt een probleem. Want ik weet, normaal is er geen bevolking, is extreem of populistisch in het geheel. Corine Wortman staat hier in Europa bekend als miss-networking. Ze kent iedereen. Ja. Als ze jarig is, ja. dan krijgt ze zelfs een sms'je van Herman van Rompuy. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Zij, zij is uh, communicatief. Zij praat vele talen. Heb je dan ook meteen veel macht? Deze categorie macht. Invloed is dat een Nederlandse woord. Uh... Ik praat ook wel Duits naar hem, maar dan praat hij vaak weer Nederlands terug naar mij. Ik vind het altijd hoffelijk staan naar een Duitse collega om in de eigen taal te, te praten. Ik kan me zo voorstellen, Nederlandse christendemocraten, jullie... En die van Galer, de CDU, de Duitse christendemocraten... Eh, weinig cultuurverschillen? Uh, ja, absoluut. Omdat wij allebei echt onze christendemocratische wortels hebben. Hè. En daarmee ook in Europa strijden. Niet voor alleen maar liberaal. Hè. Markt, markt, markt. Ook niet overheid, overheid. Maar wij willen echt een sociale markteconomie naar Rijnlands model. Europese politiek is natuurlijk ook, euh, zoals in Den Haag net zo... deeltjes sluiten. Gegeven de zorgen bij de burger en de ongerustheid... Wat is een goede koers? Is dat met Europa of zonder Europa? Ja, dat wij nu ook gewoon zo duidelijk zeggen... nee, dat is met Europa, dat wij CDA'ers dat doen... ja, dat valt bij onze Duitse vrienden heel goed. Want we moeten echt schouder aan schouder staan... om die eurocrisis op te lossen. En bij deze uitdaging steunt ons. Maar daarvoor moet de politieke klas ook leiderschap demonstreren. Ja? Waar mist u dan dat Nederlandse politieke leiderschap? Ik, ik ben overtuigd, de mensen zijn niet bang voor een ernstige nieuws of, uh, of uh, feiten die, uh, die gebeuren. Het is een probleem van de mededeling, van de manier om duidelijk te maken waar, wat de uitdagingen zijn en wat, waar, uh, waar we samen moeten gaan. Meneer president, president, Europees parlement Stijn AD maakte de bijdrage. En morgen aflevering 4 van zijn serie reportages hoe de SP in Europa gezamenlijk optrekt met de Cypriotische communisten. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de orde binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 Nederland moet doorwerken tot 67, zegt ook de Senaat. En eindexamenkandidaten hebben dit jaar goed gedaan. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De AOW-leeftijd gaat echt omhoog naar 67. De Eerste Kamer stemde daar vannacht mee in. En daarmee wordt de verhoging een feit. PvdA, SP, PVV en twee oudere partijen bleven tegen. Maar alle partijen van het vijfpartijenakkoord stemden voor. En dat was genoeg. D66-leider Pechtold noemt het een historisch akkoord omdat het laat zien dat we bereid zijn om te hervormen. De AOW-leeftijd heel langzaam te verhogen. Volgend jaar met één maand. Daarna ook nog met een maand. Daarna iets sneller. En dat is heel belangrijk. Want uiteindelijk zullen we moeten zorgen dat, dat onze totale arbeidsmarkt gevormd wordt. Vanaf 1 januari gaat de AOW-leeftijd dus in stappen omhoog. Totdat die in 2023 uiteindelijk 67 is. Eindexamenkandidaten hebben het dit schooljaar beter gedaan op het centrale eindexamen dan leerlingen van vorig jaar. Op alle schoolsoorten haalden de kandidaten betere cijfers omdat leerlingen dit jaar voor het eerst gemiddeld een voldoende moesten halen om te slagen op het centraal eindexamen, werd gevreesd dat veel meer mensen zouden zakken. Maar dat valt wel mee. Het percentage leerlingen dat het examen nog eens moet overdoen is maar 1,8 procent uh, gedaald. Die daling komt door de schoolexamens. Want die zijn wel slechter gemaakt dan vorig jaar. De kapitein van de Costa Concordia, het cruise dat in januari op de rotsen liep en zonk. De kapitein heeft zijn excuses aangeboden voor de ramp. Hij was afgeleid toen het ongeluk gebeurde, want hij was aan het bellen, zei hij op de Italiaanse televisie. een punt dat je de capaciteit moet hebben om te En te zeggen: zijn loopt een strafrechtelijk onderzoek. Bij die scheepsramp kwamen 32 mensen om het leven. De politie heeft na 13 jaren gewelddadige kunstroof opgelost. Uit een huis in Beeldhoven werden in 1999 zeven dure schilderijen geroofd. Werken van Jan Steen, Saftleven en andere meesters. En dankzij een tip van Veilinghuis Christies zijn vijf schilderijen nu terecht. En twee verdachten zitten vast. 1 euro, dat betaalt VDL voor autofabriek Netcar in Born. Mitsubishi verkoopt Netcar op voorwaarde dat er geen banen verloren gaan, schrijft persbureau Reuters. Er werken nu 1.500 mensen bij de fabriek. En als de verkoop doorgaat, zal BMW in de fabriek in Limburg minis gaan bouwen. Is veel vraag naar. Op 1 januari komt Netcar in handen van VDL. In Nederland zouden 15 ziekenhuizen dicht kunnen zonder dat daardoor problemen ontstaan. De zorgkosten zouden er flink door omlaag gaan, zei bestuursvoorzitter van de Meren van zorgverzekeraar CZ. Gisteren in het NCRV-tv-programma Altijd Wat. Je ziet in een enkele grote stad dat er zonder meer één uit kan en dan is het er helemaal geen probleem. Als wij in Amsterdam één ziekenhuis sluiten, dan uh, wordt niemand daar slechter van. Maar ons daarmee geen wachtlijsten. Volgens Van der Meren worden er nu veel te veel behandelingen uitgevoerd die helemaal niet nodig zijn. Ziekenhuizen doen dat, zegt hij, omdat ze daar geld voor krijgen. En niet omdat het in het belang is van de patiënt. Ziekenhuizen zouden zich bovendien moeten gaan specialiseren, zodat er zuiniger gewerkt kan worden. De doodstraf wordt in de Amerikaanse staat Texas nog steeds voltrokken... maar voortaan wel op een andere manier. Tot nu toe werden er drie verschillende dodelijke injecties toegediend. Maar omdat er een tekort is aan injectievloeistof... gaat Texas het voortaan met één dodelijk middel proberen. Vorig jaar was er ook al een tekort aan een andere vloeistof... toen omdat de producent daarvan het om ethische redenen niet meer wilde maken. En Texas is de staat in Amerika waar de meeste executies worden voltrokken. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Net als de afgelopen dagen ontkom ik er ook vandaag niet aan om het weer over buien te hebben. Maar er zijn vanmiddag op verschillende plaatsen ook droge en zonnige perioden. Vanochtend is er veel bewolking aanwezig en trekken de buien vooral over het westen en noorden van het land. In het zuidoosten is het op veel plaatsen droog. Geleidelijk verplaatst de buienactiviteit zich meer naar de oostelijke en zuidelijke provincies... waarbij dan vanmiddag ook onweersbuien voorkomen. In de noordwestelijke helft van het land is het dan op veel plaatsen droog en zonnig. De middagtemperaturen liggen daarbij rond 18 graden in de kustprovincies en 20 graden verder in het binnenland. En er staat vanmiddag een meest matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. En aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwindkracht 5. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg en zijn er opklaringen. Vannacht volgen opnieuw buien die dit keer vooral in het midden en zuiden vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Zodra de buien morgenochtend het land weer verlaten hebben, resteert morgen een overwegend droge dag met regelmatig zon en maxima van 17 tot 20 graden. ANWB verkeersinformatie met in totaal 35 kilometer file. De meeste files staan in de regio Amsterdam. Dat heeft alles te maken met de flinke buien en de afgesloten eitunnel vanwege werkzaamheden. Nou, in de regio Amsterdam is het erg druk op de A7 richting Zandam. 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen Permanent Noord en Knopend Zandam. De file sluit aan op de A8. Daar staat 7 kilometer tussen zaandijk West en Knopend Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen, Daar staat er de knopen een Veld.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 Nederland wordt een stukje groter, want het laatste stuk zand... voor de zeewering van de Tweede Maasvlakte wordt vanmiddag... in aanwezigheid van koningin Beatrix opgespoten. En met de Tweede Maasvlakte krijgt de Rotterdamse haven er een groot gebied bij. Ik ga erover praten met de president-directeur van het havenbedrijf Rotterdam... Hans Smits, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Smits, belangrijk moment toch vandaag? Jazeker, je sluit hiermee natuurlijk een hele lange belangrijke periode... van voorbereiding en bouw af. Uh, met tevredenheid, trots. En uh, vanmiddag gaan we dat met iedereen die daarbij betrokken is... in binnen- en buitenland gaan we dat uh, vieren. Waar zit hem de trots met name in? Dat u bijvoorbeeld binnen het budget bent gebleven? Binnen de planning ook? Ja, inderdaad. Binnen planning, budget, tijd. Maar ook dat we vastgehouden hebben aan de plannen... sinds ja, begin negentiger jaren. En dat we er uiteindelijk in Nederland weer in zijn geslaagd... om uh, in het belang ja, van de haven van Rotterdam... maar eigenlijk in het belang van Nederland, de economie het zit ook een beetje in ons bloed, uh, toch uh, die ruimte weer te creëren... Om, om verder te groeien, zei het natuurlijk wel duurzaam. Ja, Want die, die prognose in, in de jaren negentig, zoals u zelf zegt, was dus goed. We hebben dat nodig, dat stuk extra land. Ja, ja we hebben het nodig. Toen al werd voorzien dat ja, vroeg of laat de haven van Rotterdam vol zou zijn. Nou, we zijn vol. We hebben nauwelijks meer gronden om uit te geven. Er is behoefte aan meer... Dat betekent dat we meer goederen gaan overslaan... door de Rotterdamse haven de komende jaren. Je praat toch over, over misschien wel een verdubbeling... maar dat is wel een beetje erg optimistisch. Maar in ieder geval forse groei. En dat betekent dat je ruimte nodig hebt. Ook voor nieuwe industrieën. Denkt u maar aan uh, bioraffinage bio-brandstoffen, ook nieuwe ontwikkelingen waar we op moeten inspelen. De haven moet zich ook blijven vernieuwen. Ja, u zegt we kunnen bijna verdubbelen, zeer optimistisch dan. U kunt groeien van 430 miljoen ton overslag naar 700 miljoen over 20 jaar. Nou, Vraag me wel af, is dat aanbod er wel? Zal er zoveel meer vervoerd gaan worden? Daar komt toch een keer een eind aan? Ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens die gedachte van hoe kan dat? Maar ja, u en ik gebruiken goederen. We hebben een half miljard consumenten in Europa. Maar wat ook een ontwikkeling is, dat de Rotterdamse haven ook steeds meer een, een knooppunt wordt voor goederen die ook vanuit Europa weer ook naar het Verre Oosten gaan. Dus niet alleen van het Verre Oosten naar ons toe, vanuit China vooral, maar ook bijvoorbeeld olie uit Rusland die hier verzameld wordt en weer doorvervoerd wordt naar China die toch heel veel grondstoffen vraagt. Dus je zou kunnen zeggen de haven van Rotterdam gaat zich ook de komende jaren ook steeds meer ook als een echte haven weer ontwikkelen als een overslagplaats en doorvoerplaats. En dat het kan blijven groeien, hoe belangrijk is dat voor de Nederlandse economie? Ja, zeer belangrijk. Kijk, in de haven werken 90.000 mensen. Daaromheen nog eens zoveel. Dus bij elkaar praat je over 250.000 arbeidsplaatsen. Van elke euro die Nederland verdient... verdienen we in de haven van Rotterdam 5 eurocent. Dus dat geeft al aan dat de Rotterdamse haven voor Nederland... maar ik wil eigenlijk zeggen, eigenlijk voor Europa buiten gewoon belangrijk is. Het is een toevoerhaven en een uitvoerhaven... voor alles eh, wat op wereldschaal niveau wordt vervoerd. Vooral over de zee. Ja, maar zoveel extra werknemers straks, zijn die nog wel te vinden? Nou, dat is een hele uitdaging. We hebben nu al per jaar 1500 à 2000 vacatures in de haven. Die moeten met jonge mensen worden opgevuld. Daar werken we met man en macht aan. Er zit verbetering in en het zal wel gaan lukken. Maar het gaat zeker niet vanzelf... En daar komen natuurlijk arbeidsplaatsen bij. Op maasvlakte 2 pakweg. Zo'n vijf, zesduizend. Dus we gaan ervan uit dat dat met ook zo'n dag als vandaag... met de uitstraling die we hebben, de trots, het werken met elkaar... dat we erin slagen om die arbeidsplaatsen uiteindelijk toch... met jonge mensen te kunnen vervullen. Ja, Dan naar vandaag, want dan ligt straks die tweede maasvlakte er. Maar het heeft nog niet heel veel te maken met een haven. Wanneer wel? Wanneer kunnen de eerste schepen daar aanleggen? Ja, de komende twee jaar gaan de bedrijven nu bouwen. Je zou kunnen zeggen, wij hebben ons klusje geklaard. De bedrijven nemen het nu over. Over twee jaar, zeg maar eind 2014... zullen de eerste schepen binnenvaren met containers... en door de grote kranen gaan er worden afgehandeld op de container ja, Die bedrijven zijn dat trouwens? Er is een belangstelling genoeg? Ja, de twee bedrijven die nu al aan het bouwen zijn... die hebben de contracten met ons getekend. En die gaan echt fors investeren. Honderden miljoenen per bedrijf. En dat betekent dat we over ruim twee jaar die schepen ook binnen zien komen... met goederen uh, die zeg maar, gelost gaan worden aan de kades... die we natuurlijk nu al gebouwd hebben. Ja, uh, wat wordt dat nou voor een uh, gebied, uh, meneer Smits? Want ja, het wordt natuurlijk een gebied vol kranen en containers... en tanks en silo's. Wordt het echt een desolate vlakte? Of valt er ook leven? Uh, valt er ook te leven? Ja, we hebben ook ons best gedaan om het gebied ook zeg maar, mooi in te richten, met, met duinen. We hebben een geweldig lang stuk strand ook gecreëerd, zo'n zo 11 kilometer. Maar hoe kom De, je daar straks? Oh, heel eenvoudig. De, zeg maar de A15 wordt doorgetrokken. Je kan er dus heel goed naartoe, gewoon met de auto. Er zullen ook wel wat busverbindingen komen. We hebben apart parkeerplaatsen ingericht voor toeristen. Dus ik verwacht, en dat was al eigenlijk sinds het strand eind mei open is... verwacht ik daar op een zomerse dag tienduizenden mensen... die op ja een van de mooiste stranden straks van Nederland gaan recreëren. Ja, dus het wordt echt een extra stukje Nederland en geen aanhangsel... Dat klopt, een extra stukje Nederland, volledig geïntegreerd in de haven van Nederland, maar ook in Nederland zelf. Niet alleen containers, niet alleen industrie, maar ook recreatie, waar mensen graag verblijven en ook met trots kijken naar wat er gebeurt. Nou meneer Smits, ik wens u een mooie dag. Dank u wel. En uh, we blijven het volgen natuurlijk wat daar zich ontwikkelt op de tweede maasvlakte. Hartelijk dank voor het gesprek. Ja, graag gedaan. De Tour, gisteren. Een rustdag, dat moest het zijn, althans. Maar die rust werd verstoord door een dopinggerucht bij covidis, de wielerploeg. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou daar aan de hand zijn? Het gaat om uh, Remy Di Gregorio. Dat is een, uh, een renner die al een behoorlijk aantal jaren uh, meerijdt in het uh, peloton. Hij is uh, bijna 27 jaar en stond op uh, de 35ste plaats in het algemeen klassement... En die werd uh, gisteren dus uh, opgepakt, inderdaad, door de Franse uh, politie... meegenomen voor verhoor naar Marseille. Het, gaat om, het zou gaan om een uh, onderzoek dat vorig jaar al is opgestart. Toen reed Di Gregorio voor Astana. Nou, die ploeg haafde zich onmiddellijk door een persbericht uit te brengen... Uh, dat zij absoluut niets ermee te maken hadden... want die Gregorio rijdt niet meer bij hun. Uh, Confidus heeft een persconferentie gehouden... waarin ze hebben uh, aangegeven dat Di Gregorio uh, uiteraard nu uh, voorlopig geschorst is dat de rest van de ploeg vandaag gewoon van start gaat verder voor de, de ronde van Frankrijk. Het is verder afwachten die Gregorio zou gisteren zijn opgepakt uh, nadat er een telefoontap onderschept zou zijn met een... Uh... Een dopingleverancier. En dat is de reden dus dat de Franse Justitie hem een gisteren heeft opgepakt. Maar dit verhaal gaat ongetwijfeld ergens in de komende twee weken van de Tour... Eh, nog wel een staatje krijgen. Goed, in ieder geval verstoorde het de rust op de rustdag. En dat is trouwens traditie, maar op het moment dat alle verslaggevers uitzwermen he, over de verschillende ploegen. Jij was ja. bij Argos Ja. heeft ook zo zijn problemen. Want Kittel, daar de sprinter is afgevallen. Hoe is de sfeer daar? Eigenlijk waren we best wel redelijk goed. Ze hebben inderdaad wel een beetje een dubbel gevoel overgehouden... aan die eerste, zeg maar, die eerste ruime Tourweek. Kittel moest er snel uit. En dat was de man die moest gaan winnen voor hen in de massasprints. Maar ja, Tom Velen stond op en deed het hartstikke goed... met drie top-tien noteringen. Mooie derde plaats zat er onder andere bij. Dus de sfeer zit er wel goed in. Dit zijn dagen voor hen dat ze eigenlijk een beetje moeten overleven. Uh, vandaag en morgen ook nog in twee zware bergritten. En dan komen er weer ritten aan waarin het een massasprint zou kunnen gaan worden... Uh, en verder viel het me eigenlijk op dat het heel rustig was. Dat hebben we natuurlijk met drie Nederlandse ploegen. Dan verspreidt het zich nog meer. En als er dan zo'n geval als met koffie dus erbij komt. Uh, er waren echt maar een handje van journalisten. Dus het was eigenlijk een beetje zielig vond ik. <laughs> maar goed. <laughs> uh, verder, verder heel weinig nieuws daar uh, bij Argos. Hooi Curves heeft zijn contract met twee jaar verlengd. Dat was eigenlijk een beetje het grootste nieuws. Ja, en ja, misschien ook weinig nieuws. Omdat uh, uh, Nederlanders de prestaties wat tegenvallen. Wordt daar um, in de Tour uh, in het peloton over gepraat? Ja, ja, ik had een interview met, uh, met Koen de Kort. Uh, een slimme jongen is dat, bij Argos. Wel bespraakt iemand. En ik had eigenlijk een antwoord verwacht van nee ja, nee, daar hebben we het ja, wel eens een beetje over, maar verder niet echt. Maar ik kreeg juist dat antwoord dat uh, de Nederlandse resident daar best wel veel over hebben, uh, zo in het peloton. Uh, uh, ja, er moet weer eens een keer gewonnen worden. En wij journalisten vinden dat, uh, die, die beginnen daar steeds natuurlijk over te vragen. Maar de Nederlandse renners hebben inderdaad ook wel door dat zeven jaar uh, zonder etappeoverwinning in de Tour uh, gewoon te lang is. Maar we missen gewoon de echte, de echte afmakers. We hebben er een paar in Nederland onder wie Nicky Terpstra, maar maar ja, die rijdt hier niet. Uh, uh, dus ze hebben wel in de gaten dat we wat moet gaan uh, veranderen. Maar ook bij Argos heeft men beloofd dat ze toch in die tussenetappes, tussen bergetappes en, en vlakke etappes, mee gaan zitten in de aanval... Ja en dat ze het echt gaan proberen. Dus ja, we kunnen ze daar over twee weken op afrekenen... maar hopelijk houden ze zich aan hun woord. Ja, nog even Sebastian over Nicky Tepstra, want die rijdt eh, daar niet, maar in Polen ook niet meer. Want hij reed eigenlijk de ronde van Polen... maar ook hij is gevallen. Ja. Uh, er het, het, ja, wordt nog gekeken hoe het echt met hem is trouwens. Hoe kan het eigenlijk dat er zo'n zo grote ronde... tijdens de Tour wordt gehouden? Ja, hij zat vaak net na de Tour de France... en uh, nu heeft de internationale wielerunie besloten... om zeg maar, de renners die gepasseerd zijn voor de Tour... ook een grote ronde... Want het is een wedstrijd zeg maar de Champions League van het wielrennen te kunnen laten rijden tijdens de Tour. Dus dat is er nu voor het eerst slecht weer. Terfstra daar inderdaad onderuit gaan. Maar de eerste berichten zijn inderdaad goed. Er komt nog wel een tweede test in het ziekenhuis. Dus met het oog op de Olympische Spelen zou het fijn zijn als inderdaad Terfstra daar niet zo overhoudt. En sowieso voor hem natuurlijk ook. Want het is een hele goede renner. Nederlands kampioen. Okay, dankjewel. Sebastian Timmerman over de Tour. Dieven worden steeds onbeschaamder. In Frankrijk worden begraafplaatsen nu ook al leeggeroofd. Straks een reportage. Uh, nu de verkeersinformatie bij de ANWB. John Zahook. 46 kilometer in totaal. Uh, vooral de regio Amsterdam springt eruit. Lange files op de A7, A8. Daar staat tussen Purmerend Noord en Knoopend Koenplein ruim 20 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. Dat de A9 richting Amstelveen Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen de knooppunten Beverwijk en Raasdorp. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De Radio 1-sportzomerbus. En daarop zit vandaag weer Prem Radication. Prem, goeiemorgen. Goeiemorgen, Marcel. Voor jou is het een beetje vakantiewerk ook, hè? Ja, dat, dat, daar ga ik me in storten. Ik begin op het prachtige strand van de van Hoek van Holland, alleen Marcel, het is echt... Ik moet dus eh, voor mijn televisieprogramma daarna gaan filmen. Dus ik zit nu met een groot dilemma. Wat moet ik aandrekken? Want normaal dan, hè, dan op televisie ga ik er altijd netjes uit in een pak en zo. Maar dan moet ik in de regen bij Hoek van Holland gaan staan... om te praten over vakantiewerk. Dus dat betekent dat ik me daarna weer moet omkleden in de auto of zo. Maar goed, dat zijn privéprobleempjes. Het gaat dus erom dat ik uh, bij jongeren ga staan die vakantiewerk doen. En uh, ik ga smiddags naar uh, ondernemers in Woerden. Want ze willen dat jongeren ook ondernemers worden. Dus... Uh, ik kijk er heel erg naar uit. Ik hou van werk en ik hou van jongeren. Dus het zal wel een leuke dag worden. Nou, we gaan letten op je kleding. <lacht> op de radio, op de radio. <lacht> oh, precies. Dat is altijd goed. Prem, ik spreek je nog een Dank keer. Tegen tien uur, dag. Dan naar Frankrijk. Want steeds vaker wordt er geroofd op begraafplaatsen. Ik zei het net al. Zo ook op de meest bezochte begraafplaats in de wereld, Père Lachaise in Parijs, liggen veel prominenten. Van Chopin tot Oscar Wilde en van Jim Morrison tot Proust. Maar dat houdt criminelen niet tegen. Alles van metaal tot beeldhoutwerken aan toe wordt geroofd. Een vermoedelijke hoofdoorzaak, de economische crisis. Correspondent Frank Renoud ging op onderzoek tussen de graftompens. Nou, we lopen tussen de grafstenen door een enorm grijs marmer graf... van de schilder Thomas Couture. We hebben de été geplaatst. De twee petits de pierre. twee grote marmeren stenen die op dit graf staan, die zijn dus opzij gezet, vertelt Régie Dufour-Forestier. Dat is de voorzitter van de vriendenvereniging van Père Luchaise. Op deze grafsteen waren twee grote bronzen beelden bevestigd. En die zijn allebei gestolen, dat is echt met geweld gedaan. Oui, oui, oui, ça a forcé, disons. On pied de biche ik nous. Je hoe sais pas comment ça Ja, dus met een koevoet moet het eruit gehaald zijn, die steen te verplaatsen en dan die beelden eraf te halen. Maintenant, je vais vous en montrer een auto plus loin. We gaan even verder. We gaan iets verderop nog kijken naar een nog spectaculairder diefstal. Als we het hebben over diefstal dieftal op Per Lachaise, meneer Dufour-Forestier, over hoeveel dieftallen hebben we het dan gemiddeld zo'n beetje? Het is te difficile à estimer. Si on, donne, si on donne des chiffres, même si zijn approximatief, faut pas non plus donner envie. Nou, liever geen cijfers geven, want dat kan anderen misschien aanmoedigen. Maar als ik tegen hem zeg, als we het hebben over enkele tientallen per week, klopt dat? Oui. de chose, oui. Oui, oui, oui. Ja, als je het over kleine diefstallen hebt, dan zijn het er ongeveer tientallen per week. Cijfers wil niet precieze cijfers geven, maar het zijn vooral ook veel bezoekers die een klein souvenir willen meenemen. Die komen hier als toerist en die pikken iets mee eigenlijk om als herinnering. Neemt dat ook toe? Oui, Malheureusement. Oui, oui, oui. Ja, er is in dat is inderdaad toe toename. Het condi les conditions, disons, sociale, à actuelle, qui crée un peu ça aussi. Door de economische crisis nu. Voilà. Alors, petite shows euh, in en bronze, en cuivre, in metaal general. Kopen, brons, metalen, stukken die bij de graven liggen. De meta's très recherche voor l'instant, de le brons le bronze, vaut praktisch 6 euro de kilo. Want metaal is enorm gewenst. Brons daar krijgen ze 6 euro per kilo voor. Zijn het dat soort dieven, dus mensen die metaal zoeken? Voor de metaos principe voor de instant. Les petites shows is voor de meta's. Ja, het is vooral voor het metaal inderdaad. Dat wordt omgesmolten en dan gewoon verkocht. Maar er staat ook een enorme grafsteen van Chopin hier. En daar staan zo'n nou 30, 40 mensen voor met camera's te kijken. Allemaal verse bloemen staan er. Die neergezet zijn in potjes, vaasjes met water. En als er 30 mensen voor staan, dan is het moeilijk stelen natuurlijk. Jim Chopin. Bah, les vols les, les, plus, les plus connus, on a volé. Bah, bah, regardez, là c'est un personnage quand même relativement connu, c'est Serge Peretti. We staan hier voor het graf van Serge Peretti, een danser. Een hey, grote danser, heel erg bekend in de opera, overleden in 1997. Hey, statue, statue sur le dessus, die le représentait en train de danser, une très belle statue. Elle a disparu, elle était volée elle aussi. En er stond een heel erg groot beeld op dat hem moest verbeelden als danser in beweging. En dat hele beeld is weg nu. Er staat alleen een soort marmeren stuk voetstuk met erop een stuk metaal. En vier schroeven die uitsteken waar het ooit op stond. En dat is helemaal weg. Was het groot? Uh... 80 centimeter. groot, maar hoe kan iemand daarmee weglopen? Elle est dus partie. Elle est partie. we zijn pas 10 uur, 10 uur montant. Deze overdag, s morgens gebeurd, voilà. niemand heeft iets gezien. Oui, bien sûr. Maar er lopen toch ook bewakers rond op deze begraafplaats? Oui, mais bien sûr. Il y a, il y a des postes de garde, il y a des gardiens, maar die zijn in nombre insuffisant om te surveilleren, de hele ja, er zijn bewakers inderdaad, die lopen hier rond. Twaalf om precies te zijn. Maar het is natuurlijk veel te weinig om die 44 hectare... die deze begraafplaats groot is, 44 hectare... het is een dorp eigenlijk in een stad, om dat helemaal te bewaken. Ja. Frank Renaud, onze verslaggever vanaf de begraafplaats... Per Lachaise in Parijs of bij Parijs. En als u daar dus bent van het zomer, u mag niks meenemen. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Martijn van Beek. Hoewel de rechtbank in Den Haag vanochtend bepaalt of de langstudeerboete rechtmatig is... werpt de dreigende maatregel volgens het Nederlands Dagblad in de praktijk al vruchten af. Zo loopt het storm bij bureaus die studenten begeleiden. Bijvoorbeeld bij het maken van hun scriptie. De koepels voor hogescholen en universiteiten, HBO-raad en de VSNU... bevestigen dat veel studenten bezig zijn met snel afstuderen. Als de maatregel doorgaat, moeten scholieren en studenten met een studievertraging van een jaar of meer... vanaf september namelijk een boete betalen van 3000 euro per collegejaar. De euthanasiewet heeft niet geleid tot meer euthanasie, meldt de Volkskrant. In het buitenland bestond de angst dat het aantal gevallen van euthanasie zou stijgen... nadat in 2002 het hier legaal werd. Maar die angst is ongegrond, blijkt uit onderzoek van het VU-medisch Centrum... het Erasmus-medisch Centrum en CBS. Vandaag verschijnt dat landelijke onderzoek in het tijdschrift The Lancet. Daarin staat ook dat het aantal gevallen van levensbeëindiging... zonder verzoek van een patiënt fors is gedaald. De onderzoekers noemen die afname verrassend... Ze denken dat dit komt omdat artsen al in een eerder stadium... met patiënten praten over euthanasie. Ook het AD schrijft dat het taboe op het onderwerp definitief voorbij is. Dat is volgens die krant vooral te zien aan het aantal aanvragen voor euthanasie. Dat is namelijk wel fors toegenomen sinds de wet er is. Mensen zijn niet meer bang om hulp bij zelfdoding te vragen, concludeert de krant. De twee grootste Spaanse kranten, El País en El Mundo... hebben foto's van een zee van lichtjes op hun site staan. Mijnwerkers met lichtjes op hun helm zijn in een nachtelijke protestmas protestmars naar Madrid gelopen. Duizenden mensen hebben zich inmiddels bij deze zwarte mars aangesloten. En de mijnwerkers hebben 400 kilometer afgelegd om in Madrid te komen... omdat ze boos zijn dat de overheid 200 miljoen euro subsidie... aan de kolenindustrie schrapt. Vakbonden vrezen dat de mijnen failliet gaan zonder deze staatssteun. Later vandaag ligt de Spaanse premier zijn bezuinigingen toe aan het parlement... en ook de mijnensubsidie staat dan op de agenda. Popfestivals worden in de toekomst rook- en alcoholvrij... zegt pinkpopbaas Jan Smeets in de Telegraaf. Hij ziet dat festivals in het buitenland steeds vaker rookzones hebben... als voorloper op een verbod. Smeets is voorstander van het bannen van roken en drinken. Van roken ga je dood, zo simpel is het. Het is volstrekt logisch dat het op steeds meer plaatsen verboden is, zegt hij in de Telegraaf. Naar de Fatih Leaks, rits aangelekte informatie en documenten uit het Vaticaan, heeft paus Benedictus XVI opnieuw zijn handen vol aan een vervelende publicatie. Spaanse krant Corriere della Sera schrijft dat hij het satirisch blad Titanic voor de rechter heeft gedaagd vanwege spottende foto's. Het tijdschrift drukte op de voor- en achterzijde van zijn laatste editie twee foto's af van de paus die zichzelf zou hebben bevuild. en De tekst bij de afbeeldingen luidt: Het lek is gevonden. De rechter heeft de paus grotendeels gelijk gegeven. Foto's moeten van internet en het blad mag niet langer worden verspreid. Volgens Titanic-hoofdredacteur Leo Fischer berust de hele affaire op een misverstand. De gele vlek op het gewaad van de paus verwijst volgens hem naar gemorste Fanta. Iedereen weet toch dat de pauze een grote fan, fan is van Fanta? Fan van Fanta. Fan van Fanta. Uh, Lastig. Tijn van Beek, dankjewel voor het meelezen met de kranten. Na acht uur hoort u meer over de AOW-leeftijd. Want die gaat definitief omhoog. De eerste Kamer heeft er gisteren mee ingestemd. Ik praat erover met de demissionair minister van Sociale Zaken, Henk Kamp.